1 uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedemiddag. Psychologen sjoemelen om patiënten te kunnen behandelen. Machtsstrijd Turkije verscherpt. Zonen van ministers zijn aangeklaagd. En DJ's in Glazenhuis in Drenthe al noodgedwongen gestopt. Het weer, vooral in het westen en noorden, regen en motregen. En aan zee en op het IJsselmeer een stormachtige wind. In het zuidoosten en oosten blijft het vrij wat droog. En dan valt vooral vanavond regen daar. Het is 6 tot 8 graden. Morgen buien en ook af en toe zon. En iets warmer. Psychologen sjoemelen. Bij het stellen van de diagnose van hun patiënten. Meer dan 40% van de psychologen doet dat. Blijkt uit onderzoek en opdracht van het Nederlands Instituut van Psychologen. Ze overdrijven de aandoening van patiënten. Ellie Blooy, voorzitter van het Instituut van Psychologen. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom doet u dat? Nou, ik, ik vind het een beetje uh, vertekend wat u zegt. Het, is, uh, de, het onderzoek heeft uitgewezen dat 43% van de respondenten wel eens te maken heeft gehad met het feit dat ze een zwaardere diagnose stellen dan, uh, dan eigenlijk het geval is. En niet... Uh,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 Ja, want als u geen zwaardere diagnose stelt, wordt de behandeling niet vergoed en haakt die persoon af. Nou ja, die, dan, dan kan die persoon dat niet betalen... als het niet vergoed wordt. Met een aantal wel, maar een aantal niet. Dus dan krijg je ook een scheiding in de zorg. En dat is nou juist wat we in Nederland nooit voorstaan. Ja, maar wat wordt en, dan en, niet meer vergoed... dat voorheen wel vergoed werd... als het gaat nou, om de geestelijke gezondheidszorg? Bijvoorbeeld als je een, een belangrijk persoon in je leven... verliest, je man of een kind... en je raakt daardoor helemaal in de war... en je, je tegen het de depressieve aan... maar je hebt nog niet echt een depressie... maar je zit wel helemaal in de vernieling... je kunt bijvoorbeeld niet werken... nou, dan...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 wat anders. En dan mag het ineens wel. Ja, u blijkt dat het je kunt, dat... Beter, je kunt toch beter in, in, in een vroeg stadium iemand helpen uh, dan in, in, als het te laat is en het en al veel verder is afgezakt en iemand langer misschien arbeidsongeschikt is of, of, of uh, veel langer ziek is. Ja, u zegt uiteindelijk uh, gaan we toch wel merken omdat mensen met meer problemen rond gaan lopen. Aan de andere kant, de zorg kost heel veel. We moeten bezuinigen. Er ja. is gezegd voor ja. sommige dingen die maar een paar behandelingen vergen. Dat moeten mensen dan maar zelf gaan betalen. Is ook wel een ja. eerlijke gedachte, he? want u zegt: nou ja. Het is een soort van schoenen, maar eigenlijk is het ook fraude? Het is... Nou, ja, zo kun je het noemen. Maar het gebeurt natuurlijk in, in, bij, bij meerdere beroepsgroepen. Het gebeurt bij artsen ook. En, en, je maar daarmee een is het nog moment... niet goed natuurlijk. Nee, het is, ik ben het met u eens. En daarom stellen wij het ook zelf aan de kaak. We hebben dit onderzoek gedaan. Dit is eruit gekomen. En daarom stellen wij het nu aan de orde. En uh, wij vinden dat uh, zelf dat wij uh, met een veel beter systeem kunnen werken... waardoor die kosten ook omlaag kunnen. Maar wij moeten ons nu houden aan de, de dsm classificatie en daar, dat is een Amerikaans systeem en in Amerika zijn ze al heel bang als je een psychische afwijking hebt of als je maar ja. een psycholoog nodig hebt, een shrink hè, zoals ze dat noemen. En dan moet iets dus een stoornis heten en dan is het ineens wel uh, uh, heel heftig. Maar even kort en krachtig, u heeft nu dit onderzoek in hand, de uitkomst in hand. Wat is uw belangrijkste boodschap aan zorgverzekeraars en aan kabinet? En aan het kabinet van laat onszelf een goed systeem met elkaar afspreken. Daar hebben wij ideeën over hoe dat moet. Waardoor die zorg ook goedkoper kan worden. En iedereen zonder weer dat behandeld wordt. En zonder dat patiënten in de kou hoeven te blijven staan. Maar nu krijgen we iets opgedrongen wat niet onze keuze is. Er worden een aantal zaken geschrapt. Wij kunnen ook goede criteria opstellen. Dat dat kan. En dat de, gaat u dus nu ook doen. Heel goed. En daar Eric gaan wij we ook wel voorstellen voor doen. Heel goed. Gaan we afwachten. Voorzitter van het Instituut van Psychologen. Dank voor de toelichting. Geen dank. prettige dag verder.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 Om een arrestatie te ontkomen is Saakashvili het land ontvlucht. Dit is het nos journaal met René van Brakel. Dan naar Turkije. Daar zijn de zonen van twee ministers in staat van beschuldiging gesteld... in een grote corruptiezaak. In totaal zijn er de afgelopen week al tientallen hooggeplaatste figuren... rondom de regerende AK-partij van premier Erdogan gearresteerd. En volgens Bernard Bouwman ligt hier een machtsstrijd aan ten grondslag... tussen Erdogan en de religieuze beweging van Fethullah Gulen...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 De Drentse variant van het Glazen Huis is na één dag alweer gestopt... omdat de drie dj's onwel zijn geworden. Het huis staat op de Brink in Gieten. De drie dj's werden er donderdagavond ingesloten door de burgemeester. Een van de dj's werd de ochtend erna misselijk en duizelig... en moest naar het ziekenhuis. En de andere dj's kregen later dezelfde klachten. Waarom wordt nog onderzocht, zegt de burgemeester. We weten het precies, hoor, oorzaak niet. Er was een hete luchtkabon. Dat was ook wel verstandig, want het was, het was koud.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 Het kabinet heeft op zee twee nieuwe gebieden aangewezen voor windmolenparken... ...staat in een nota van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. De windmolenparken komen op minimaal 22 kilometer van de kust te liggen. In het energieakkoord is afgesproken dat er over tien jaar... ...op het Nederlandse deel van de Noordzee windmolenparken zijn gebouwd... ...die elk jaar 5 miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien. Kledingbedrijf H&M stopt per direct met het maken van kleding... waarin Angora-wol is verwerkt. Vorige maand stopte het bedrijf de productie al voorlopig... nadat dierenrechtenorganisatie PETA een schokkend filmpje online had gezet... over het strippen van levende Angora-konijnen op fokkerijen in China. H&M zegt nu niet te kunnen garanderen dat toeleveranciers wol kopen van fokkerijen... waar volgens de regels wordt gewerkt. Dus toch eens nog even opletten in H&M als je geen Angora-kledingstukken wil kopen. Alle kleding die geproduceerd is voor 27 november uh, wordt nog verkocht. Maar op, bij, vanaf 27 november hebben we niets meer in productie genomen. En zal er ook geen nieuwe wol meer in de winkels verkrijgbaar zijn. Sport. Misschien mogen Feyenoord supporters naar de bekerwedstrijd... tussen Ajax en Feyenoord, volgende maand in Amsterdam. Beide clubs spraken af om tot 2014 geen supporters mee te nemen... naar onderlinge uitwedstrijden. Maar de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan... sluit nu niet uit dat de Rotterdamse fans al eerder welkom zijn. Beide clubs, de KVB en Politie Amsterdam en Rotterdam... en de twee supportersverenigingen spreken begin volgende maand... over een mogelijke klassieker met fans van de uitclub. En John Heitengaa kan op zoek naar een nieuwe club. De verdediger mag in de winterstop vertrekken bij Everton... waar hij sinds 2009 onder contract staat. Heitengaa speelt weinig dit seizoen... en uh, raakte zodoende uit beeld bij Oranje. Een 87-voudig international kwam afgelopen zomer... voor het laatst in actie voor het Nederlands elftal. Het was tijdens de oefentrip door Azië. Bijna elf minuten overheen, nog even de hoofdpunten van dit NOS-journaal. Psychologen overdrijven aandoeningen om vergoeding door zorgverzekeraar. En Turkse ministerzonen aangeklaagd in grote corruptiezaak. Dat was het van u zometeen op Radio 1 Tros in Bedrijf met Bas van Werven. access for all is bij de provider-monitor van de Consumentenbond alweer verkozen tot beste alles in één provider.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 Tros in Bedrijf. Bas van onderhoes? Heren, goedemiddag. Ja, welkom bij Zoen met Onderhoes, begrijp ik nu, van Peter Pallervries. Dit is een, een herenprogramma only, zou ik bijna willen eens... zeggen. Nee, een ja. grapje. Dit is Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. En niet over bestuurlijke zaken, tenzij ze voorbij komen als dat noodzakelijk is. Elke zaterdagmiddag blik ik met twee gasten terug op het economisch nieuws van afgelopen week. Deze week, en het is de ene laatste aflevering van dit programma, 1 januari, gaan we stoppen. Want dan gaat TOS verder met Radio 1 Vandaag. Dat mag ik gaan presenteren van maandag tot en met vrijdag. Of van 2 tot half vijf. Daar komen wel elementen van dit programma terug. Maar dit zijn, ja, dit zijn de laatste loodjes van TOS en bedrijven. En daar ben ik heel tevreden dat er twee gasten die u eerder heeft gehoord... en wellicht vele malen gehoord heeft, weer bij mij aan tafel zitten. Aan de rechterzijde Daniel Ropers, de CEO van onlinewarenhuisbol.com. En naast hem zit de grote baas van Value Aid, oprichter Tevens... Peter Paul de Vries, eh, de investeringsmaatschappij. U kent hem natuurlijk ook als een van onze vaste kolonisten. Heren, welkom. Goedemiddag, ja, ja, we hebben het ge... roze en in het paars. Ja. We, roze en paars en ik en ben blauw. blauw. Ja, ja, we dus we hebben... zitten hier in een enorme metromannen toestand volgens ja, mij. Uh, jongens, dit is gewoon niet goed. Kan echt erger hoor. Ja. Jullie zijn al bij ook, ik van mijn eigen leven, dat is veel <laughs> belangrijker. We gaan eerst naar Darian. We gaan hier ook. Ik heb er ook ja, dat gedacht, dat doen we ook maar niet meer, want we kennen elkaar. Dus uh, ja. dat is leuker. Sinds 2015 aan het roer van komen. Vijftien jaar al uh, zo'n beetje. Sinds 1998 ja, Sinds 1998 ja. betrokken, precies. Uh, in 2000 meteen de opdracht gekregen te reorganiseren. Een half jaar de tijd gekregen nieuwe investeerders te vinden. Destijds, toen Bertelsman online Bol afscheid nam van het bedrijf. Uh, de eerste drie Duitse investeerders. Later, dat weten we, is het naar het investeringsvehikel van John de Mol. Naar te gegaan. En vorig jaar volgde dan die spraakmakende overname door Ahold. Hartstikke mooi. Want. Ik sprak laatst de grote baas van Forster, grote club, Meneer George, geen idee hoe die man heet, maar een visionaire man. En die zei, als je niet binnen 15 jaar digital presence hebt, ben je dood als bedrijf. Ja. Klopt dat? Ik denk dat het klopt, ja. Ja? Ja, dit is al generaliserend. Er zullen uitzonderingen zijn, Tuurlijk. maar in de regel is dat... Uh, en geldt dat voor iedereen? Voor de schoenmaker op de hoek? Tot... Nou, ik denk dat, je, dat er een verschil is tussen dat je present bent... of ja. dat je alles zelf doet. En dat is eigenlijk ook de, de, de inzicht van de afgelopen twee, drie jaar. Er is echt iets veranderd in het denken over online. Hè. Vanaf de gedachte, je moet van de website en dan zelf traffic... en dan alles, eh, zelf eh, alle software ontwikkelen, zelf de levering doen. Eh, ja, dat is gewoon echt veel gevraagd voor een kleine winkel. Dat hoeft ja. ook helemaal niet. Je kunt vandaag de dag ook heel goed vindbaar zijn... door je aan te sluiten bij alle partijen die voor jou de zichtbaarheid verzorgen... en zelfs de levering kunnen verzorgen. Als je maar bij het goede portal zit. Zoals ja, dat Ja, dat is wel zo. Ja, en hoe lang blijf je nog, Mr. Bol? Um, zolang ik denk dat, ik, ik, ja, ik, dat ik, ik niet te veel het succes van deze onderneming in de weg sta. Um, ja. uh, nee, zonder is, is gekkigheid. Het is natuurlijk een ontzettend uh, geluk dat je ergens uh, terecht blijkt te zijn gekomen. Hm. Waar uh, zo ongelooflijk veel dingen nog beter kunnen elke hm. dag. En dat tegelijkertijd al zoveel klanten zo tevreden zijn met wat je aan het doen bent. En wat natuurlijk ook heel leuk is, is om dan ergens te zitten waar je ook echt nieuwe dingen aan het doen bent. Dingen die er nog niet eerder waren en die ook echt beter zijn dan wat er hiervoor was. Dus ik prijs mezelf enorm gelukkig en het is wel een beetje waar... We zeggen altijd: wij kunnen helemaal niemand de schuld geven uh, als, het, als, het, uh, als het niet snel genoeg vooruit gaat, behalve onszelf. Want aan de klanten ligt het niet, aan onze partners ligt het niet, aan onze aandeelhouders ligt het niet. Alleen aan ons eigen realiserend vermogen om al die vele ideeën en, te om te doen. En hoe is het om, uh, om onderdeel uit te maken van AHOLD en de structuur van AHOLD? Ja, dat ja, het is en de, misschien ook een beetje de hiërarchie en bureaucratie van AHOLD. Nou, eerlijke ik, ik, ik, antwoord. Ja, eerlijk ja, antwoord. antwoord. Kijk, het, het, het, het, het, het, uh, nee, nee daar dat, dat, dat, dat, dat hou ik ook helemaal niet van. Dat gekletst elke keer. Maar, nee, maar um, het is... Uh, het is uh, mensen vragen, ja, nu jullie zijn, zijn overgenomen... en dan zeg ik wel eens, nou ja... wij hebben, wij hebben voor Ahloth gekozen. En dan wordt er vaak wel eens gelachen. Um, want dat is natuurlijk een beetje de muis die brulde. Maar dat is echt waar. Ik heb um, echt in 2010 al bedacht... dat dat voor ons echt een heel, heel goede partij zou zijn... om samen mee, mee te gaan groeien. En waarom? Omdat dat wij het voor hen heel veel muziek... kunnen brengen. Ja, ja. En dat zij voor ons ook heel veel kunnen brengen. Ze hadden, presence, ze hadden al online presents, ze hadden al bestelservices en dat soort dingen. Wat voegt het dan nog toe? Ja, maar uiteindelijk moet je, je zei het net in je inleiding... het hm. moet allemaal veel sneller en veel harder... omdat die klant daar echt al aan toe is. Ja. En uh, op dit moment de latente behoefte. Maar je vraag was naar de cultuurverschillen. Nou, ja, ik, ik al, ik voel, uh, hoe gelijk. past dat? Maar dat komt niet echt van de grond. Nee, nee, Want je, kan je, hebt, je hebt gezegd dat je gekozen hebt, maar komt nee, de, de synergie dan een dan. beetje van de grond? Nou, wat belangrijker voor mij is dat, uh, dat die twee culturen naast elkaar kunnen bestaan. En dat, is, dat heb je echt een, wel een punt. Dat was ook mijn grootste zorg. En dat was ook eigenlijk de angst, die kon je natuurlijk niet helemaal wegnemen... op het moment dat je ja zegt tegen zo'n deal. Dan moet je maar kijken of dat alle goede intenties van iedereen... de praktijk ook echt zo uitpakken. En ik, ik ben oprecht enthousiast over hoe we na 19 maanden... of bijna twee jaar... Na zo'n zo aankondiging, na in mm -hmm. feite het beklinken van de deal, hoe we ervoor staan. Ik had eigenlijk verwacht dat dat veel meer spanning zou geven. Die twee compleet verschillende manieren van besluitvormen, van, van goed en slecht beoordelen, om die eens maar naast elkaar te kunnen laten En SM, hoe komt dat? Is dat door de, de top-down benadering van de, van de CEO? De Dick ja. boer is de, toch de trekker, de karttrekker van dat hele verhaal? Ja, dat maakt. Dick persoonlijk heeft wel een, was voor mij de belangrijkste reden dat ja. ik met hem nog een heel lang gesprek had en mm. we echt op een niveau kwamen dat ik dacht hij weet wat, wat, wat er wordt gekocht met Bolpen.com. en nou, hij accepteert ook de, de andersheid, dus ik heb veel vertrouwen mm. in hem persoonlijk maar belangrijker, ja. ik denk dat we ook in de structuur het hebben op opgehangen en dat hoefde ik niet te vragen, dat werd ook actief al voorgesteld, dat was voor mij een belangrijk teken dat Bolpen.com echt uh, vrijwel uh, gesepareerd is, eigenlijk de enige werkmaatschappij die helemaal los staat, dus niet in de, in de structuur van oude europa nee, nee, of oude amerika maar dat dus als ze er spijt van krijgen dan kan je er ook wel eens van uit. Nou, sowieso ja, verkeerd. Je, is, nee, maar dat is het andere. Wat ik, wat ik geweldig kan je een vind... Jindal? Ik heb geld meegenomen, Bas. Ja. Dus, nee, wat ik geweldig... Ja. Laat zo verder. Nee, wat ik geweldig vind is... Je kan, je kan altijd aanhouden van oud van antwoorden natuurlijk. Maar nee, wat ik geweldig ja. vind is... Wat ik geweldig vind is dat in het handboek... Co-private equity owned ondernemingen staat natuurlijk allerlei regeltjes. En een van de belangrijke regels is dat je het management moet binden. Financieel moet binden. Uh, dat is in ons geval uh, niet gebeurd. Uh, en dat vind ik een ongelooflijke blijk van vertrouwen. En daarvoor terug is gekomen dat ik me ongelooflijk... Ik voel me natuurlijk heel verbonden met bol.com. Mijn hele werkende leven hier aan gewerkt. En we zijn nog lang niet klaar. En mm -hmm. ik doe dat met 600 collega's. Maar dus die binding zit er. Maar dat vertrouwen moet je ook maar hebben. En ja. dat vind ik wel geweldig. Dus het is echt een, okay. een, een, een relatie zonder kinderen en hypotheek. Oké, okay, maar uh, relaties. Uh, <lacht> mooi, daar begin je mee. Hè? Oh, als mijn vrouw luistert. Uh, <lacht> <lacht> ook met kinderen en hypotheek is het geweldig. Het is bijna een onderhoeksfoto waard dit. Maar dat is nog niet gebeurd. Maar even nog terug naar... want dat was een terechte vraag van Peter Paul. Nou, de cultuur, hè? de intenties zijn goed. Je praat met de CEO, dat gevoel is goed. Dat is allemaal prima. Maar nu moet je echt eh, operationeel worden. Je moet het gaan draaien. In die 19 maanden, heeft het daar... Uh, is die synergie ja. zo goed uitgepakt dat het echt werkt? Of had het ja, toch zeker. niet een beetje ik eet Echt laaghangend fruit. Hè. Iedereen had het kunnen verzinnen. Maar die afhaalpunten in de Albert Heijn... dat is wel echt een, een mega succes. Veel groter mm -hmm. dan we verwachten. Echt 6% van alle pakketjes, dus dat is echt per jaar... Ze gaat, gaat, nu padjes, gaat nu via Gaat nu via de Albert Heijn. En ja. ieder van die keuzes... Eén van die keuzes is een klant... die, die kon al allerlei eh, mooie methoden van aflevering kiezen... hij kiest nu toch voor dat Albert Heijn-afhaalpunt. Nou, ja. Dat is voor ons het bewijs dat we hier iets doen... wat eerst niet voor die klanten beter is. Ja. En dus dat is een, een, een duidelijk voordeel. Anders, we hebben een magazine gelanceerd. He, eigenlijk de, de, de, Albert Heijn kent natuurlijk al sinds jaren dacht alle handen. Die hadden altijd een... Een, een soort stiefbroertje of klein, klein broertje, dat heette Wat Handig, dat was een soort non-food magazine. En dit is alle, dat klik, alle uh... kliks of zo. Nee, dat is gewoon, dat is oh, gewoon is een bowls. tijdschrift wat je krijgt. Gewoon heel ouderwets. Oude of eigenlijk nog heel modern. Ja. Een, een tijdschrift waarin wij eigenlijk alles wat bol.com is, maar wat de meeste mensen helemaal niet weten, uh, ook goed Centrum. kunnen uitleggen. Nee. En hetzelfde geldt voor het non-food-assortiment van Albert Heijn. Ja, dat, dat is het mooie is wat je natuurlijk. Zagen. Een soort postordergevoel, dat je nu in plaats van ja. een uh, online ja, maar winkel, te, winkelcentrum wat, weer iets... Uh, wat het prachtige is natuurlijk van die aller Handen, want dat pak je nu. Mm het -hmm. is de mooiste marketingtool die er is. Want Agold stuurt daarmee direct wat er de schappen uitgaat. Mm -hmm. Alle dames en heren die daar zo'n blaadje meenemen, die staan vervolgens dat kerstje te koken, waar meneer Agold alle, alle ingrediënten voor levert. Hoe vertaal je dat? Want het is inderdaad, ik heb wel eens marketeers erover gesproken. Die zeggen, nou, dat als je dat hebt, mm -hmm. dan heb je iets heel groots in de handen. Zo'n blad uh -huh. wint nou, dat het van de internet. Nou, weet nee, je, ik denk dat ze grappig, hè? want uh, daar wordt inderdaad wel eens een beetje kritisch en ook een beetje cynisch over gedaan. Maar ik vind juist. Ik heb natuurlijk meegemaakt toen wij in 99 begonnen. Dat wij echt dachten dat wij alleen online moesten gaan adverteren. Mm -hmm. Een hele simpele logica. Hè? Want wij zijn een online winkel. Dus ja. onze klanten zijn online. Anders dan hebben ze niks aan onze communicatie. Dus laten we al het geld op online zetten. En we hebben echt de grootste marketingfouten gemaakt. Hebben, ik geloof echt 1 of 2 miljoen gulden toen de tijd. Dat is ongelooflijk veel geld. Hebben we echt uit het raam gegooid. Door onder andere een deal te maken met World Online. Om eh, zeg maar, het hele internet zeg maar, dicht dat te wat zetten. Dat had je toen al nou wel kunnen ja. ja. Ken je die? Ja. <laughs> Precies. Ik weet niet of je er nog een mening verder over hebt. Maar daar hebben goed. ze nog wel ergens geld van gekregen. Ik wist helemaal niet dat nou, ze op hadden. Ik heb nog steeds een gratis inbelabonnement... van de vierde rechtsopvolger van, uh, van World Online. Dus dat is nu volgens mij online.nl. Ja, precies. En uh, nog steeds een gratis internetabonnement. In internet want dat was part of the deal. Dat we dat zouden hebben zolang je 1 miljoen niet was terugverdiend. Nou, dat is natuurlijk nog steeds, <laughs> nog steeds niet gebeurd. Maar goed, even terug naar het punt. Ja. Dus, dus dat idee dat je puur online... Uh, omdat je online bent, puur online moet communiceren... dat klopt niet. Er is wel degelijk gewoon een heleboel... Uh, uh, er is een heleboel en er is dus ook een heleboel, nog steeds is het gewoon de situatie, consumenten die zich gewoon graag via papier, via traditionele media ja. laten informeren en ook oriënteren. En zo'n tijdschrift wat op tafel ligt dan toch doorbladeren, terwijl ze een app of een website zeker niet op diezelfde manier zouden gaan gebruiken. Dat gaat vast wel veranderen in de toekomst, maar nu zijn we ontzettend blij dat we dit soort mogelijkheden ja. gewoon hebben. Ja, en de online bestellingen gaan uh, door het dak. Hè? We hebben ja. 10 miljard uh, geloof ik gekocht hier ja, in internet. Ja, enorme groei. Ja, ongelooflijk. Peter Paul, ja, tot 2007, directeur van de Vereniging van de Effectenbezitters. Uh, hier en daar nog wel eens ja, zijdelijks betrokken gezegd, ja. geweest bij mevrouw World Online. Uh, met het imago van de moderne Robin Hood vechten tegen het establishment. En toen gezegd, we gaan het maar eens anders doen. We beginnen een eigen investeersmaatschappij. Inmiddels 200 mensen aan het werk? 325. Het groeit gestaan. Ja, gaat hard. Ja. Ja. Hoeveel bedrijf heb je nu elkaar gekregen? Um, dat is heel moeilijk. Want als je kleintjes bij elkaar voegt. dan ja. vind ik dat, dat je dat niet echt moet tellen. Maar mm -hmm. ik denk. Um, ik zou zeggen het afgelopen jaar, misschien tien erbij. Dus dat is ook wel. Waaronder ja. een, uh, uh, een online winkel. Um, uh, discount for Pets, waar je goedkoop uh, dierenvoeding en dierenzorgproducten kan kopen. Er is zo vaak de naam bol gevallen dat ik wel Discount voor pets, pets mag noemen. Ja. Uh, uh, kan je ook het ook goedkoop je okay. <laughs> <So>, Dankjewel. <laughs> <laughs> dat gaat je iets opleveren ja. straks. Um, is dat er bol van uh, Maar, uh, maar dat, is, uh, dat, dat is zeker niet de grootste. Onze mooiste overname is denk ik uh, Eetgemak. Begin van het jaar al. Bedrijf dat in zorg- en dieetmaaltijden doet. 200.000 maaltijden per week groeit als kool. En um, er worden steeds meer, meer zorginstellingen... die besteden het maken van de maaltijden uit. Nou, er zijn er een paar partijen. Dit is denk ik de nummer twee in de markt. Dus <lacht> een fantastisch uh, bedrijf. Maar op zich gaat het überhaupt uh, ja. goed. Jullie zetten, dat is wel aardig... eigenlijk uh, je geld op zeer diverse paarden... in hele diverse races. En er is niet echt een... een, een structuursgewijze aanpak Ja, voorbij. dat is er wel. We hebben een aantal ja? clusters. Okay. En, uh, en uh, om, omdat we uh, overnames doen in die clusters... begint langzamerhand duidelijk te worden wat de contouren zijn. We zijn natuurlijk heel jong, dus we hebben gezegd... we geven ons vijf jaar de tijd om, uh, om uh, profiel te krijgen. Ik denk dat uh, voeding en uh, food safety is, uh, is één sector. Healthcare is een sector... Um, uh, we, we hebben vijf uh, kleinere acquisities gedaan in de dierensector. Milieu. Dus, um, dus dat betekent dat je daar uh, toch wel clusters in gaat zien. En dat is ook wel een beetje de bedoeling om, uh, om meer profiel te krijgen. Dat je niet een diffuse groep uh, bent, maar dat je wat meer, uh, meer body krijgt. Mm -hmm. um, en wat ik, wat ik wel leuk vind. Ik, we zitten hier bij de laatste uitzending. We hebben nog ontzettend. In de laatste uitzending. Nee, de laatste kon het, ik niet. De, ja, de ja, de dat is belangrijke gast. Nou weet ik het weer. <laughs> Die bij de laatste kon ik niet. Um, uh, uh, we hebben uh, deze maand uh, twee uh, aankondigingen van bedrijven die we naar de beurs hebben gebracht mm -hmm. uh, of naar de beurs brengen of hebben gebracht. Snowworld en een uh, uh, bedrijf in de interim professionals NoviSource. En dat vind ik ook wel heel leuk, want we hebben heel lang gezegd: ja, wij willen helpen bedrijven naar de beurs te brengen. Nou, als de economie slecht is, dan kunnen we goedkoop bedrijven kopen, soms uit faillissement. Ja. Als de beurs goed is, kunnen we bedrijven naar de beurs brengen, en dat laten we dan nu ook weer zien. Dus ik vind dat wel een hele leuke ontwikkeling. Is de beurs goed? Nou, dat laten we daar even over hebben. Want, want uh, uh, wat zijn je verwachtingen voor volgend jaar? Ik hoor zo om me heen dat het op aan het pikken is. En het zijn niet alleen maar de Piet Hein van Mulligens van de CBS die dat roepen. Maar dan hebben we het echt over ondernemers om me heen. Die bedrijven leiden. En die zeggen nou ik heb het idee dat het wel weer een beetje lekker gaat. Nou ja, De om economie die pikt nou? natuurlijk niet echt heel erg op. Als wij praten over een half procent groei in 2014... is het natuurlijk ja, veel dus te niet, laag. Je dus moet tenminste op 2 procent per jaar zitten. Ja. In Nederland zijn we er al blij mee... omdat ze het de afgelopen jaren zo slecht hebben gedaan. Hm. Uh, de beurs is een ander verhaal. Mensen, moeten, uh, mensen en pensioenfondsen moeten ergens heen met hun geld. Ja. Je kunt niet naar staatsobligaties. Daar hm. krijg je 2 procent op. Dat is minder dan de inflatie op lange termijn. Dus dat is de verkeerde plek. En dat geld stroomt naar de aandelenmarkten. Ik heb bij um, vijf jaar, het programma Vijf jaar Later van Jeroen Pauw heb ik een voorspelling gedaan voor de AX. Dat moet dan uitkomen in februari. Maar volgens mij. Februari 2014. Dat, uh, daar zitten we uh -huh. behoorlijk uh, dichtbij. Maar ik blijf, uh, ik blijf heel positief voor die aandelenmarkt. Omdat, dat, omdat die redelijk geprijsd zijn. Ja. Um, en omdat je vaak aan dividend al meer krijgt... dan, uh, dan uh, als rente op je obligaties. En daarna ja, nog daar meedeelt in de, mee, de ja. in de groei. Dus um, uh, ik denk dat die trend uh, doorzet. Ja. Okay. Dan even naar het, naar het, uh, het, af, het achterliggende jaar. Wat is de overname waar je het meest trots op bent? Nou, Eetgemak is de overname waar ik het meest trots op ben. De transactie waar ik het meest trots op ben... is uh, uh, de verkoop van, uh, van Witte Molen. Die, deden, uh, of die doen nog steeds uh, vogel en knaagdiervoeding. Um, en daar hebben we een turnaround bereikt... en dat bedrijf voor een hele goede prijs kunnen verkopen... aan een Belgische concurrent die daar ook heel veel aan heeft... Um, uh, maar dat, daar, is daar is heel veel gebeurd in, in binnen een jaar tijd. Waardoor we van een negatief dossier naar een heel positief, positief. dossier zijn gegaan. Dat is natuurlijk mooi. En die kopen ook. Mag ik daar een vraag over stellen? Want wij hebben ja. natuurlijk zelf hebben we vier, vijf keer andere aandeelhouders gekregen. En nu voor de laatste keer. Of eigenlijk gekozen, maar soms ook gekregen. Um, uh, voor de laatste keer. Maar wat ik, wat ik zelf altijd interessant vond natuurlijk. Als iemand die de onderneming leidde en graag nog een toekomst wilde hebben... is dat er een verre prijs zou worden betaald. Dat een koper ze realiseert dat hij eigenlijk misschien nog wel tientallen... in ons geval, of misschien wel 100 miljoen meer had willen betalen... of bereid zou zijn geweest om te betalen. En dat een verkoper vindt dat hij ook al echt een hele goede prijs heeft gekregen. Dus dat er nog behoorlijk handelsverplu in elke deal zit. Ja. Omdat uiteindelijk de gedachte dat je... voor mij geldt dat als degene die graag voor die klant ook in de toekomst nog iets goeds wil betekenen... dat je dus niet wil dat er veel wordt betaald. Maar dat je wel beseft dat als er niet genoeg wordt betaald... dat er geen transactie komt en dus ook geen nieuwe toekomst. Onze zou aanhouders... dat nou voor jou als, als aandeelhouder... Zo so werkt het ook. So werkt het ook. Ähm, ja. äh Um, onze aanhouders zouden het niet vervelend vinden... als we een veel te hoge prijs zouden krijgen nee. bij de verkoop van iets. Precies. Maar we hebben, nee. we hebben in dit geval een koper gevonden... die op zoek was naar een, uh, een sterk merk in de sector... die internationale distributie wilde en een productiefaciliteit. En dat hadden we allemaal. Mm -hmm. En die heeft dat voor relatief weinig geld kunnen ja. uh, oppikken. En, en hij kan er heel veel synergie mee bereiken. Dus ik, ik vind het ook heel belangrijk in een deal... dat er ook iets op tafel blijft en dat, liggen. Maar, ja, maar um, en wie bepaalt dat uiteindelijk? Peter Paul? Ben jij dat, uh, een, uh, dat bepaalt... Wij zijn met een heel uh, team... We hebben ja. sinds uh, gisteren hebben wij, uh, bestaat ons bestuur uit drie personen. We hebben er een dame bij gekregen, Keek Koopmans. We kunnen je op de radio mee feliciteren. Nee, we doen dat met een heel team. Maar het is waar, kijk, wij, wij zitten voor de lange termijn in de business. Dus we willen ook niet de naam Precies. hebben dat we de laatste millimeter uit onderhandelen. En wat ik verder leuk vond van wat jij zei, dat wij hebben voor Ahold gekozen. Um, wij zijn niet de partij met het meeste geld uh, in, uh, in de sector. In, in welke sector we ook actief zijn. Dus dat betekent dat mensen... Bewust voor ons moeten kiezen. En dat zien we vaker. De managers die erin zitten, op het moment dat wij meerderheid nemen of we nemen 100%, die blijven dezelfde vrijheid houden van ondernemen. Ja. We willen wel bij belangrijke kruispunten samen bepalen of we links of rechts of verder mm -hmm. doorgaan. Mm -hmm. Maar wij vinden uh, vrijheid van de ondernemer wel heel erg belangrijk. Mm -hmm. Dus mocht je twijfelen, zolang het goed gaat, mag <laughs> twee, maar Zolang het ja. goed gaat, toch? Um, dat, dat weet iedereen. Hoe, als er, hoe, als er hoe, geld hoe Verander moet, jij al, het dat het niet goed gaat? Um, als het niet goed gaat, en er zijn, uh, dan, er zijn goede verklaringen voor, dan moet je samen kijken hoe je moet bijsturen. Ja. Ik denk dat wij. Ik, ik, ik ben niet iemand die uh, iemand tegen zijn enkels aanschopt. Uh, of heel boos gaat kijken. Of gaat. Nee, we moet, dan moeten we het samen proberen. Hmm. Als, als er een uh, management manager of een management team zit die dat herhaaldelijk daar niet in slaagt. Ja, Dan moet je dat gewoon is... eerlijk zijn. Dat dus net, is net als in de sport. Dan, dan wordt een speler vervangen of een coach ja, vervangen. Je valt de spelersbund aan. Op een gegeven moment ja. als iemand twee of drie keer de kans heeft gehad... vinden ze ja, dat zelf waar. ook heel begrijpelijk. Is dat gebeurd? Dat, dat, gebeurt wel eens, ja. dat gebeurt wel eens, ja. Ik, ik moet zeggen, ik, over vijf jaar Value Aid kan ik een boek vol schrijven. Maar gemiddeld gesproken zijn de dingen goed gegaan. Ja. En ik vind het ook heel belangrijk dat als het niet goed gaat... dat je als, niet als vrienden, maar op een correcte wijze nee, uit af, elkaar Afscheid neemt, precies. Ik wil ook dat die mensen, ook na Value Aid... Um, uh, positief over ons ja. blijven praten. We praten zover met Daniel Ropers van Bol.com... en Peter Pallofries van Value Aid. Uh, we gaan eerst terugblikken op het economisch nieuws... van de afgelopen week. Ja. Weekoverzicht. Ja, je zou denken: met 7 graden grauwheid en de vieze regen buiten worden we allemaal een beetje pessimistischer. Nee, in deze donkere dagen voor kerst worden we juist optimistischer. En groeit zelfs ons vertrouwen in de economie. En hier is hij dan eindelijk, CBS-man Piet Heijver In december is het consumentenvertrouwen opnieuw iets gestegen. Dat is Net. nu al de derde maand op rij. En dat komt vooral doordat mensen een stuk positiever zijn... over het algehele economisch klimaat. En dat vertaalt zich in een hoger vertrouwen. Maar ondanks die goede voortekens zijn de consumentenuitgaven in oktober weer gedaald. Ten opzichte van dezelfde maand in het jaar daarvoor. Maar ook hier zijn volgens het CBS lichtpuntjes te zien. Het goede nieuws is dat we voor het eerst in meer dan twee jaar... weer meer hebben besteed aan duurzame goederen. Er werden fors meer auto's gekocht dan in oktober vorig jaar. Bijna 30 meer. En dat is toch een opsteker. En ook het Centraal Planbureau ziet het zonnig in. We voorspellen dat uh, na de krimp van 2013 de economie gaat groeien weer in 2014. De groei blijft nog wel beperkt tot een half procent. Er zijn jaren geweest dat we dat een heel magere groei vonden. Maar we toch. Het, het is goed Ja, we vinden het nog steeds mager. Maar we groeien tenminste. Ja, ik denk Even eigenlijk, dat ik hoor nou die cijfers, cijfers CBS... en. Uh, um, ik, ik denk alleen... Ik, ik denk dat mijn buurman op dagbasis en op uurbasis... beter weet hoe het met de consumentenvertrouwen gaat... en de consumentenbestedingen dan... Uh, dan het CBS. Dan het CBS, ja. Ja. We gaan, Dan gaan we maar even naar een ander... Ik weet het ook. Minderhoud, ja. minderhoud puntje, zeggen, we zien natuurlijk heel goed wat bij ons gebeurt. Maar we mm -hmm. zien ook wat er bij anderen gebeurt. En ik weet niet of dat per saldo nou mm -hmm. uh, vertrouwen moet geven... dat we over he, die historie van 3% groei per jaar... van de afgelopen 20 jaar... of dat nou de komende 20 jaar ook gaan, gaan halen. Precies. Hier, we gaan even naar het anders Want het was aan het eind van het jaar... opvallend veel daadkracht ineens bij het. Alhoewel die gepaard ging met de nodige spanning, zoals u weet, in de Eerste Kamer. 37 tegen, 38 voor. En dat betekent dat het wetsvoorstel is aanvaard. Dat uh, zei Ankie Broekers van dat ging natuurlijk over het woonakkoord... zoals u weet in de Eerste Kamer, waarmee PvdA-senator Adrien Duivestein ineens wat moeite had. En niet zo later werd ook het pensioenakkoord afgerond. Nou, alles goed gegaan. In Brussel werd men het ineens eens over de bankenunie. Want als een bank nu in de problemen komt... dan draaien u en ik daarvoor dan niet meer voor op. Zegt onze minister van de, de Fineco-top, Dijsselbloem van Financiën. Dat betekent dat de beleggers in de banken moeten gaan meebetalen... als er verliezen zijn en dit uh, resolutiemechanisme met een resolutiefonds... wat ook weer door de sector zelf betaald wordt. Daarmee dringen we echt de risico's terug... de sector in, de sector zal het aan zelf moeten gaan betalen. En dat is natuurlijk fijn voor de belastingbetaler. Rabobank heeft de laatste maanden wat schade opgelopen... zoals je weet door fraude met rentetarieven de zogenaamde Libor-affaire. Maar gelukkig komt er nu een reputatiemanager... die het imago moet gaan herstellen. De taak is weggelegd door de buitengewoon vriendelijke meneer Pimol, huidig directeur van Rabobank Private Banking. Die jarenlang hard heeft gewerkt om zijn vermogen op te bouwen... Want niet dat er gekke dingen mee gebeuren? Integendeel, vermogen moet groeien. Om fraude in de toekomst te voorkomen, mogen handelaren van onder meer de Amerikaanse Zakenbank Morgan Chase niet meer onderling chatten. Want zoals u weet, bij de Libor-zaak bleken veel prijsafspraken via de chat te zijn gemaakt. En dan naar Amerika, ook daar deze week groot bankennieuws. The committee decided to modestly reduce the pace at which it is increasing the size of the Federal Reserve's balance sheet zij zei Ben Bernanke, de schrijnend voorzitter van de Amerikaanse centrale bank... die het economisch steunpakket al aan het begin van het volgend jaar gaat afbouwen. Nederland was het afgelopen jaar 11 miljard euro kwijt aan fraude. Blijkt het onderzoek van de PwC, de accountant. En vorige week zei de Nationale Ombudsman dat fraude in ons land meevalt. Maar 11 miljard, ja, waar zit dan die grote verliespost? De overheid loopt het meeste geld mis door fiscale fraude. En dan tellen we accijns en btw-fraude niet mee. En gaat het om een bedrag van ruim 4,2 miljard euro... Geen kattenpies. Tot slot even terug naar de consument. Want die uit zijn vertrouwen de komende dagen in de supermarkt. Want we geven zo'n 100 miljoen euro extra uit aan eten tijdens de kerstdagen. Vooral bij Albert Heijn. Nog wel, zegt een supermarktdeskundige. je moet het een beetje vergelijken met Sven Kramer. Hij wint nog steeds goud. Maar vroeger was het met 8 seconden verschil. Nu misschien met 3. Met en Albert Heijn moet dus eigenlijk weer een volgende stap gaan maken. Waarmee ze de concurrentie weer eventjes de hielen laten zien. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, tot zover dit weekoverzicht. In de studio Daniel Roberts van Bol.com, Peter Paul de Vries van Value Aid. Eh, heren, de Rabobank heeft een reputatiemanager aangesteld... om het imago van de bank te herstellen... nadat hij een flink deuk kreeg naar die Libor-fraude. Fantastisch. Ja? Ja, dat gaat helpen. Ik denk dat het over twee maanden over is iedereen dan denkt dat het een fantastische coöperatieve bank is die het altijd was. En veel beter dan alle andere banken. Met een eigen reputatiemanager. Ja, het is een beetje flauw om erover te beginnen. De intentie is natuurlijk hartstikke goed. En ook terecht dat men zegt, dit moet anders. Maar om dan een, alleen de titel hè, reputatiemanager. Het gaat dus niet om wat is, maar wat het lijkt. Ik denk, dat vind ik echt al sowieso. Gewoon qua labeling gaan bij mij de nekklare onderwerpen Ik denk, als ik een meneer hoor, denk ik. En als Ik me verdiep, ik geloof oprecht dat de bank probeert om te voorkomen dat dit soort dingen verkeerd gaan. Dat ja, geloof wat, ik oprecht. Zegt dit, wat zegt dit? Over Alleen dan nou zou ik dit niet een reputatiemanager maken. Want dat is iemand wiens taak is om de reputatie te beschermen. En niet wiens ja. taak is om te zorgen dat er intern geen dingen fout gaan... waardoor de reputatie in het geding kan komen. Dat lijkt me toch belangrijk. Ik heb dat een beetje het nou, gevoel... Is dat, is dat de rol ja. van de CEO? Want ik, toen, ik dit, toen ik dit hoorde dacht ik aan Jeroen van der Veer die destijds speciaal aantrad. En meteen met het hele reserveschandaal werd geconfronteerd. En dat was een man die gewoon optrad in slecht Engels. Maar mm. hij was wel de man die keurig netjes is uit te leggen waarom de reputatie... Ik, ik vind dat ook een teken van, van, van leiderschap. Dat hoef je niet dat te delegeren. Um, uh, het tweede is, ik had een beetje het, het Rutte-gevoel van um, uh, koop een auto. En dit is uh, geloof <lacht> dat wij weer betrouwbaar zijn. Ja, als ik die boodschap krijg, dan gaat dat niks, niet, niks mm -hmm. doen. Maar mm -hmm. dat de Rabobank wat beter oplet over de gevolgen van zijn, uh, van, van zijn gedrag... dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dit is too little too late. Ik denk dat ja, dat is een beetje het probleem. Ik hoorde laatst in, in uh, bijna één item uh, dat de Rabobus niet meer in kleine dorpjes reed. Geloof ik in Friesland. En tegelijkertijd dat er heel veel geld was verdiend in de top. Ja, en dan moet je aan mensen uitleggen waarom je bezuinigt op de dienstverlening. Dat, is, dat werkt gewoon heel slecht. Dus als er iemand gaat, beter gaat opletten, dat zou goed zijn. Maar ik denk in beginsel dat dat de raad van bestuur moet zijn. Ja, ja en overigens ben ik, ben ik eigenlijk ook wel, nog even ter relativering... ook wel een beetje klaar mee dat we uh, elke... Um, elke reputatieschadende rel, of het nou over burgemeesters gaat, of over banken, of over dat we daar uh, met name ook ontzettend plezier hebben dat er een rel is. En ik denk dat er mensen zijn die oprecht zich zorgen maken over wat erachter zit en of dat goed of slecht is. Maar ik ben wel bang dat het al heel snel op een voedingsbodem maar... van gewoon rellen om het ja, maar ik dat... die gaat. Uh, nee, nee, maar nou, ik klein... is geen misverstand over dat dit natuurlijk... Dat is geen kleine onderhoes, dit. Klein, klein, klein, euh, <laughs> nee, dit. dat ben ik met je <laughs> ja. eens. Maar het, het, om nou de hele de hele bank of de hele bankensector hmm. af te schrijven. Ik denk dat er juist heel veel kwaads gebeurt omdat het altijd zo gaat om de beeldvorming en dat de, daardoor ook symboolpolitiek, ja. symboolgedrag, maar, ja. maar juist maar... belangrijk ja. wordt. En dat zeg ik ook. Ik denk dat een reputatiemanager is bijna een symbool, symbolisch ding. En daar hebben we net zo min aan als een symbolisch kamerdebat over bankiers. Ja, ja, wat, wat, wat, wat, wat is er misgegaan bij de Rabobank? De Rabobank heeft zich altijd gepresenteerd als veel beter. Ja. We zijn coöperatief, ja. We hebben geen aandeelhouders, ja, wij, ja, hebben, um, uh, wij, wij zijn niet we de zijn, debat dus, aan dus de crisis. Crisi, crisi, ja. crisis en uh, we zijn meer voor de lange termijn. En als je dan op deze manier op je neus gaat... ga je gewoon veel harder. En dat betekent ja, dat mensen op dit moment overdrijven. En in mijn ogen, dat was zo en het is zo. Rabobank is een bank als, als alle anderen. Met goede en slechte mensen. En ze nu nog met vreselijke bananenschillen. Ja, ja, precies. Uh, even een ander klein bananenschilletje. De Bitcoin-China heeft hem officieel ja. verboden. Uh, gaat dit ooit gebeuren, Daniel? Bij jullie uh, betalen oh. met, met Bitcoin? Uh, nou, wij volgen, even heel simpel. Wij volgen onze klanten. Maar dat betekent dat wij met onze schaarse energie... of de schaarse we zijn 600 mensen... maar toch... De in verhouding tot de mogelijkheden beperkte hoeveelheid uh, middelen om verbetering aan te brengen, dat we moeten kiezen wat het meest belangrijk is. En één ding weet ik 100% zeker: de Bitcoin is, niet... is voor Nederlandse en Vlaamse consumenten niet het belangrijkste ding wat ze graag beter zouden willen zien om nog enthousiaster te worden over ons bedrijf. Een ongelooflijke, uh, bijna belachelijke zeepbel. Ik, ik ja. hoop niet dat ik over 20 jaar vreselijk ongelijk <tie> heb. Maar um, je kunt gewoon met dollars en euro's kan je van alles kopen. En als je dus nu met bitcoins wil betalen... dan moet je dus eerst je dollars of euro's omruilen in bitcoins... en daarna mee betalen. Ik, ik zie echt het ik uh, voordeel niet. Het e e helemaal life. niet. Ik zou, ik <tie> zou eerder is. zeggen dat je met aandelen veel eten iets kan kopen. Heb je tenminste iets? Dat lijkt mij een hele goede deal. Ik zie al drie deals hier voortkomen. Ik heb die ja, ik denk dat je daar mee komt. Dan. Ja, dat denk ik ook van je. Ja, dat denk ik ook. Geweldig. Kan ik bedrijven mee kopen? Ja. Dan wordt het toch een soort Mag ik nou meen, nog iets Paul? zeggen over Dijsselbloem? Ja. Politicus van het jaar. Triple ja. E rating verloren. Ja. Enorme schuiver gemaakt ja. door, door, met, met, met Cyprus. Ja. Ik denk dat ze in het buitenland zich uh, een kriek lachen uh, dat wij Dijsselbloem hebben verkozen tot de politicus van het jaar. Ik vind dat de man buitengewoon zijn best doet en heel integer overkomt. En, uh, maar dan, uh, ik, misschien. Uh, uh, een kans hebben voor 2014, maar in 2013 mag ik me echt niet... Krijgen. Wie had het dan moeten zijn? Ik weet niet, uh, uh, politiek. misschien Timmermans, die vond ik nog wel uh, stijl ja. hebben... en ook nog wel lef hebben om uh, tegen Rusland op te staan. En hij twittert. Of het, uh, of het op lange termijn verstandig is voor een land, weet ik niet... maar ik vind wel iemand met lef... Hm. En uh, volgens mij een socialist, dus uh, hartstikke goed. Ja, maar Dijsselbloem krijgt hem dus niet. Die moet hem, uh... van, ja, van ja, mij niet, maar... maar ze vragen het mij nooit. Maar, de nee, verkiezingen. Het is, nee. Sure, <laughs> nou, nee, jij hebt weer gekozen. We gaan naar de column en die komt van de hand van Ronnie Overgoor, oprichter van online tv-kanaal voor ondernemers. Seven Ditjes. Het is het einde van het jaar, dus de tijd voor mijmeringen... overdenkingen en aandacht voor al het andere... naast ondernemen, geld en de economie. Vrede op aarde, lief zijn voor elkaar, de wereld verbeteren... aandacht voor alle kwetsbaren. Ik ben ervan. De tijd ook voor goede voornemens voor 2014. Ik hoor ze u al denken. Meer tijd voor het gezin, vrienden en familie. Iets rustiger aandoen, wat minder stress. Toch? Ik mocht laatst Martin Schiemek interviewen. Excentrieke tenniscoach, presentator, columnist en cartoonist. En we kregen het over de economie. Zijn ogen werden fel toen hij zei... Ik begrijp die economie niet. Nooit gedaan. Iets dat constant moet groeien is waanzin. Dat kan niet. Dat is monsterlijk. Alleen kanker groeit constant. Ik schrok een beetje van zijn brute vergelijk met een vreselijke ziekte... maar tegelijkertijd gaf ik hem een beetje gelijk. Want we praten wel over klein als het nieuwe groot... en we praten over geen crisis, maar een nieuwe waarheid... en we hebben het over een transformatiefase... maar zetten we het ook om in actie... Het kan niet zo zijn dat alles alleen maar draait om groter, meer, door de grens heen, groei, stijging en double digits. Dat gaat niet. Dus wat mij betreft maken we in onze 2014 plannen ruimte voor minder naast meer, voor klein naast groot en voor rust naast stress. Geeft ons meteen meer tijd voor gezin, vrienden en familie. En toch nog een optimistisch boodschapje van Ronnie Overgoor. Mm -hmm. Oprichter van Online Teverken aan 7 Ditjes. Um, terug te luisteren op Tros in bedrijf.nl. Uh, hier aan tafel zit Peter Panervries van Value 8 en Daniel Ropers van Bol.com. Ik zeg altijd Bol.com. Ja, nee, maar het is Bol.com. Bol.com. Ja, punt. We zijn ja, een ja, Nederlands bedrijf. Value is het ook. En we noemen het dan Bol.nl. Waardeachtig, toch? Daniel, <laughs> het is Dotcom. Een Dotcommer <laughs> is het Amerikaanse. Dot .com maar ja. waar heet jullie dan niet gewoon bol.nl ja, is... uh, .nl was niet te krijgen. Nl uh, is eigendom uh -huh. van als ik ja van uh, van uh, van oliehandelaar bol in uh, te dronten en uh, okay. En die heeft in 1997 al bol.nl geregistreerd. Ik heb voor uh, voor onze website uh, ik denk vier maanden onderhandeld met een Canadese mevrouw die dat uh, die dat adres had en uiteindelijk gekregen. Maar uh, wat uh, heb is nu het uh, ik denk 300 dollar of zo. Oh, heb je goed gedaan, hmm. denk ik? Hmm. Ja, dat weet ik niet, maar we, ja. we, we, we wilden hem graag hebben, natuurlijk. Ja. Ja. En meneer Bol.nl is nog steeds uh, in business? Nou, we, we hebben de afgelopen jaren geen contact meer. Maar we nee. In het begin wel, uh, wel een beetje, maar dat was ja. een rare tijd hoor. Ik bedoel, we hmm. niet zoveel veel te school klappen, maar dat was een tijd dat je uh, URL's voor 1 miljoen gulden werden. Nee, ja, DSM werden, toch? Je hebt voor 1 miljoen betaald ja, voor ja, DSM.nl. Iemand, iemand heeft een miljoen betaald voor voetbal.nl ook in 1998, mij Amstel of zo, dat, dat, dat. maar. maar het, dat, dat was echt een rare tijd. En het was echt gewoon de eerste, eerste internethype, ja. en daar, daar was gewoon geen reden. Gesprek te voeren en toen hebben gezegd ja weet je als het dan zo is dan uh, we kunnen hier gewoon niet van afhankelijk zijn dan zijn we bijvoorbeeld .com, maar dan is .com dus wel belangrijk ja oké en okay, we dus zijn een, een, een Nederlandstalig bedrijf voor Nederlands sprekende mensen in de wereld com. en dus ja. com. Uh, die online winkelmarkt daar wil ik graag over hebben de, de, de, de online retailer mm. uh, eerder al besproken we zijn over de grens van 10 miljard dit jaar heen gegaan in Nederland dat is echt dat is onwaarschijnlijk veel uh, zit er groei in nog steeds ja, er zit groei in. Uh, ik denk dat we op deze en, en snelle groei, uh, maar tegelijkertijd uh, denk ik dat die groei nog gaat versnellen, uh, zowel zelfs ook weer in procenten en, en zeker in euro's in de komende tien jaar. Nee, ik dus denk dat op, we... Jullie zaten op 18, 19 procent de afgelopen paar jaar, toch? Nee, we zaten toen we dat nog vertelden. Ik heb even gecheckt. Laatste, hè, jaren, de... laatste jaar dat we het vertelden, dat het ging over het 20, jaar 11. 2011. Toen was er geloof ik 18 procent groei. Um, en dat was dat jaar daarvoor 14. En het is uh, sindsdien aan het versnellen. Uh, en zonder nou details te geven. We zijn nu onderdeel van een beursgenoteerde onderneming. Maar er zit uh, de flinke groei in. En dat gaat met... Meer dan 18. Met, met, met, uh, met flinke percentages. En ook duidelijk sneller dan de markt. En dat is eigenlijk mijn relativering. Ik denk uh -huh. dat we in een soort tussenfase zitten. Dat we iedereen de afgelopen jaren geld heeft geïnvesteerd. Vanuit die gedachte, de consument zit online. Ik moet ook online. Heel veel geld is uitgegeven om ook online presence te, uh, te, te creëren. Ja. En daar is veel geld in geïnvesteerd. En we zien eigenlijk dat de hoeveelheid geld die je moet uitgeven om echt een goede website te hebben, zeker een goede webwinkel, dat dat zodanig veel is dat de meeste partijen dat eigenlijk zich niet kunnen permitteren. Af, ja. En als ze dan een beetje het doen, dan is de kwaliteit die die klant ervaart eigenlijk niet up to standard. Terwijl ja. de grote partijen dat elke keer weer hoger leggen. En dat is niet omdat ik zeg omdat ik van, van ons bedrijf ben, maar dat, dat zie ik gewoon gebeuren. En wat je nu ziet, is dat die kleinere partijen toch op hun eigen houtje het, het niet helemaal aan kunnen het tempo wat die klant verlangt. En dat daar de groei een stuk minder is. En dat met name bij die grotere partijen de, stuk, de groei een heel stuk groter is. En, en, en wij als allergrootste zien dat echt gewoon terug. En dus je zien, wij dus, kunnen eigenlijk die ja. groeisijf van de markt... niet helemaal rijmen met onze eigen groeisijf. Ah, okay. Dat betekent dat een heleboel partijen het veel minder goed doen. En dat moet een tijdelijke situatie zijn. Ja, is nou, een soort level, consolidatieslag waarbij nou, daar kleintjes wil ik naartoe, aansluiten. Want consolideren, dat zal uiteindelijk betekenen... dat je een enorme concentratie krijgt van de grote... die steeds meer ja. op een soort magneetballetjes ja. naar zich toe trekt... Ja. Maar het is wel een ouderwetse view... dat je een soort ja. monolithisch blok bent... en dan heb je een marktpositie. Ja, je, nou, je krijgt dat heel, heel moderne zijn. bedrijven juist. Je krijgt echt genetwerkte bedrijven. Dus wij zijn ook ik niet meer ik... één bedrijf. Bol.com werkt samen met niet alleen maar duizenden leveranciers... maar mm -hmm. inmiddels ook met duizenden fabrikanten en met name ook concurrenten... die hun aanbod ook bij ons aanbieden. Dus dat zijn we wel concurrentjes, maar jullie zijn een beetje een, win, een winkelcentrum online. Ja. Ja. Met, met, met maar, daarin Maar goed, ik, maar dus wat ik even, vraag me we wel af. Het, het nadeel daarvan is, ik, ik mm -hmm. vind mm -hmm. de site prachtig... Mm -hmm. uh, het nadeel daarvan is dat je voor bepaalde uh, producten of diensten... dat je liever een, de, naar, de, naar de specialist gaat. Niet iedereen wil zijn, uh, mm -hmm. zijn uh, varkenshaasje bij uh, de supermarkt kopen... maar sommigen willen gewoon bij, bij de God, slager... God. Uh, in geval bij de dieren speciaal zaken. En dus uh, mijn vraag is... of je specifiek genoeg goede dienstverlening... goede producten kan leveren ja. aan, aan elke sector. Dat lijkt me ontzettend ja. moeilijk. Dat is wel ik heb wel een beetje een V&D-gevoel bij. Van, nee, dat, nee, we dat doen, dat doen alles. alles. Ja, ik vind het heel flauw... want er zitten heel goede mensen bij V&D. En zeker de laatste jaren zijn er heel veel goede dingen gedaan. Maar ik zal toegeven dat dat precies de discussies... die we intern hebben gehad... wij zullen nooit V&D zijn. En als je in de inleiding zei, Bas... Uh, het is een online warenhuis... dat is niet zoals we onszelf zien. Onze mm -hmm. ambities om een verzameling online speciaalzaken te zijn. En okay. ik ben het wel eens met je, met je punt. Dan moet je echt specialist zijn. Dat betekent dat je heel veel kennis moet hebben over het assortiment. Heel veel kennis van die specifieke uh, klantvraag. En ook je operatie, je operationele en je commerciële proces moet echt aangepast zijn op. En daar komen wij, ook wij, aan de grenzen van ons kunnen. Uh, want waar wij heel goed zijn in heel veel mensen... heel toegankelijk naar ons winkel te laten komen... heel goed zijn in dingen als navigatie enzovoort, enzovoort en personalisatie... al die dure techniekgedreven, volumegedreven dingen... Uh, denk ik dat op productkennis en curatie... He, dus kunnen verkrijgen van assortiment... Mm -hmm. dat, wij, dat de som van iedereen die in Nederland dat al doet... ruim voldoende is om de klantenvraag af te dekken. En dat er voor ons relatief weinig toegevoegde waarde is... als wij zelf dat allemaal proberen ook te doen en te leren. We kunnen veel beter ons openstellen voor al die partijen... die het al weten en kunnen en die voorraad al hebben. Ja, om te zeggen, dat al aan de klant. Ja, maar vervolgens ja. we voegen we wel weer wat toe... als het gaat om snelle betrouwbare levering. Achteraf betalen. Ja. Al die dingen die je als kleine partij gewoon hmm. duur... en ook niet makkelijk zelf ja, kunt aanbieden. In, in hoeverre zijn jullie... Al dus partner ik daar? Ik kijk dan ook naar uh, Amazon.com in Amerika en in Engeland. En ja, eigenlijk present wereldwijd. Dat is wel precies. Uh, lijkt toch in grote mate op, uh, op wat jullie doen? Zorgen ook dat ze presence hebben in distributiecentra, in supermarkten. Waar ga je nog onderscheiden? En nee, maar, is het niet zo dat je in die consolidatieslag op een gegeven moment opgegeten wordt door, door Amazon? Die zegt: Nou, dat bol. Com, dat pakken wij er eens even. Ja, nee, kijk, ik denk dat wat je ziet, en dat is terecht... in iedere geografische, een beetje goed ontwikkelde internetmarkt... Nee. zie je eigenlijk vergelijkbare strategieën... en vergelijkbaar soort marktleiders hier ontstaan. Nee. En, dat is, en dat zijn vaak ook hele grote partijen. En dat, is niet om, en dat, dat zijn ja, bijna een soort natuurlijke monopolies. Nou, wat is een natuurlijke monopolie? Die ontstaat alleen als de dingen die daar gebeuren... voor die klanten ook echt beter zijn dan bij de kleinere partijen. En het is absoluut waar. Zo'n schaalgedreven business als die van, van, van online... met heel veel technologie-investeringen... met heel veel marketing Heel veel proces investeren, allemaal ja. vaste kosten. Ja, dat favoriseert nu eenmaal degene die met een vliegende start veel geld heeft geïnvesteerd en daar niet al te domme dingen mee heeft gedaan. En dat je dan in vergelijkbare zeg maar, onderliggende fundamentele drivers, zoals transparantie, et cetera, et cetera, netwerkeffecten, uitkomt op ongeveer vergelijkbare strategieën van de marktleiders in de verschillende landen, dat is niet zo gek. Maar dat betekent, om even door te gaan, dat size, ja, it does matter, maar it, it matters only eh, if it matters locally. Dus, dus zo'n zo schaal in Duitsland of in Engeland of in Amerika... is alleen relevant voor Nederlanders als die in Nederland zou leiden... tot een echt betere kwaliteit ja, ja. voor Nederlanders. Okay. En dan moet je dus wel iets toevoegen, want dat is ook transparantie perceptie is één ding, maar je, je gaat alleen als klant overstappen als iemand anders iets echt beter is. Ja, maar dat juist, juist vanuit, die, vanuit die lokale optiek zou je heel goed ja. kunnen zeggen, nou, elk ander bedrijf wat present zoekt in een land waar ja. al zo'n gevestigde hoofdspeler ja, is, is de aansluiten. hoofdspeler, ja. is uiteindelijk degene ja. die je wilt targeten. die wil je gaan pakken. Ja, die, ja als dat economisch rationeel is. Ik kan ja. me voorstellen, maar ik kom er zo nog even op een ander vlak op terug, maar ik kan me voorstellen dat als ik aandeelhouder was uh, van, van dat bedrijf, uh, dan zou ik graag willen dat zij haast maken met de grote gebieden in de wereld voorover waar misschien wel mogelijk miljarden mensen zitten te wachten... en we nog aan het begin staan van ontwikkelings... Ja, ja, en online e-commerce. E ja. En ik zou denk ik niet accepteren... als er buitensporig veel schaarse management aandacht en geld zou worden geïnvesteerd... in het laatste Gallische dorpje uh, innemen. En dat is toch een beetje wat Nederland uh, en, en Vlaanderen... Maar goed, hoe, hoe ver gaan jullie ambities dan? Is dat uh, huh? Nederland-België of... Uh... Nou, onze ambitie is het Nederlands taalgebied. Hè? Dus wij willen de beste winkel zijn voor Nederland en België. En je hoort online, dus ook niet in onze missie. We echt, wij denken, echt, wij zijn een winkel. En, dat, en, en die winkel van de toekomst, die beste winkel, is een netwerk. Dus is een netwerk van online en offline. Die is een netwerk van wat je zelf kunt doen en wat alle andere partijen in de wereld of in, in, in dat gebied doen die wat kunnen toevoegen. Het is echt een heel andere manier van denken. En ook van afgrenzen. Die grens tussen wat is bol.com en wat is een concurrent, die is helemaal niet meer zoals dat historisch is. Heel moeilijk, ook conceptueel, zelfs intern is dat soms moeilijk om dat echt te laten landen, dat het ons echt niet uitmaakt of een klant bij ons een artikel koopt wat door ons wordt geleverd. Of door, of door een, een concurrent. Hè, uh, hier, discount voor Pets. Hè, die, die zich direct zou kunnen aansluiten. Uh, het, ik, dat geef er ja, gratis bij. <laughs> die zich direct zou kunnen aansluiten. En dankzij Bol van blijven ongelooflijk veel meer. Straks, om wat zaken Jullie mogen ja, het ja. buiten regelen. Hoor. Het is wel wat er gebeurt. En ik zeg het niet omdat het, mm. omdat het mij goed uitkomt. Het nee, is alleen eigenlijk... maar dingen waarvan wij echt denken dat die beter zijn dan wat er is. Anders beginnen we niet aan, nee. want dan gaat het toch niet winnen op marketing en power dit, op de te lange termijn. Nee, precies. En dit model, dat zien we natuurlijk dat zien we hebben bij de voordel noemde Amazon.com ook. Die hebben onlangs gezegd dat ze drones gaan gebruiken... <laughs> voor de pakketbezorging. Nee. Ja. Ja? ja, het is, het is wel echt doet quote ook al om de quote te bezorgen ja. in Wassenaar. Dus uh, dat ja, ja, ja. kan makkelijk. Ja, nou, ik, ik, ik. ja, weet je, het is natuurlijk echt, echt kudos uh, voor de PR-gevoel. Het is he? natuurlijk ontzettend ja. gaaf hoe in Amerika ook het zo is... dat als je eenmaal een soort bent opgestegen... en een paar keer op de voorpagina van Forbes hebt gestaan... dan, dan kun je inderdaad dat inzetten verwachten mensen ook van je... ook weer ten, ten bate van je onderneming. Dat is hier natuurlijk gewoon gebeurd. En het zegt iets over het willen geloven in dat soort mensen en dat soort verhalen dat het zo gretig is opgepikt zelfs ook in Nederland en PR waarde echt kan je op de ik geloof Black Friday wat is het um, dat was gewoon fantastisch maar nu even on de serious note wij zijn natuurlijk ook bezig met onze eigen technologie we hebben, we hebben onze secret lab hebben, en daar werken we aan, aan technologie om het ruimte -tijd continuum te doorbreken ja. dat je een uur voordat je je bestelling hebt geplaatst het al wordt geleverd maar we zijn we zijn heel ver met die black hole technology ja. en als het er is dan zullen wij ook een persbericht ja. uitsturen. Okay. precies dat dus wordt teleporteren beam me up Scottie, kan je gewoon bellen. Dan wordt het. Uh... Is het, maar, het al voor echtpunt, je het is? Ja, er valt nog wel. Er valt overal nog te verbeteren. Er valt, wel te beduren, valt overal ja, nog te ja. verbeteren. En het feit dat we in Nederland geen, nog steeds geen aflevertijdvensters hebben. waar je precies kan zeggen. Nou, dan ja, ondervangen we dan. Hebben afvalpunten enzovoort. Ja. Maar het, het, de, de, ook daar zijn we nog lang niet klaar. En nee. uh, gaat het allemaal nog veel beter worden. Maar die drones, daar moest ik wel lachen met de Hollandse tijd. En de precisie van de huidige, huidige ja, GPS-technologie, dat wordt een geestige ja. gebeuren. We gaan eventjes naar de markt. Deze week presenteert centraal plot de decemberraming. Investeringen gaan 4% omhoog, economie groeit met 1,5%. Zo werd nu gezegd. En na vier jaar daling voor het eerst is dus een stijging van de koopkracht. Minister Kamp van de Economische Zaken reageerde door te zeggen dat hij het bemoedigend vond. En dat we dus vooral moeten doorgaan met het kabinetsbeleid. En vooral doorgaan kennen wij nog uit een hele andere optiek. Maar Peter Paul, ben, jij het? ben je het daarmee eens? Is het, of is het gewoon, ja, koopkracht stijgt? We krijgen ja, ja, allemaal we in de decembermaand we we we allemaal een, een, een, een. De meeste mensen krijgen dan een kerstpakket. We hangen natuurlijk vreselijke achteraan in Europa. Tussen, uh, ja. Ik geloof tussen uh, Portugal, Italië en Spanje. Um, qua economische groei, we doen het gewoon hartstikke slecht. Ja. En um, wat dit kabinet tot nu toe heeft gedaan... is heel veel lasten verzwaren bij de burgers. Veel van de problemen neergelegd bij burgers en bedrijfsleven. Ja, en daardoor is het vertrouwen uh, uh, um, omlaag gegaan en de besteding omlaag gegaan. Dus we zitten helemaal op het verkeerde pad. En ik geloof dat dat pensioenakkoord... om nu weer wat geld in de economie te pompen... even los van wat je vindt van de methode waarom, is, is een klein beetje terugdraaien. Maar ik, ik vrees dat Rutte en Dijsselbloem en, en, en Kamper inmiddels achter zijn... dat op deze manier je de economie niet aan de praat krijgt. De motor doet het amper en krijgen we niet aan de praat. En 0,5% vind ik belachelijk laag. Ik vind nog steeds dat je moet... 2% is de norm, dat is een voldoende, een 6%. Alles daarboven is misschien een 7 of een 8 en 0,5 is gewoon veel te weinig. Is niks. Ja. Ja. Nog niet goed gestemd. Bijna niks. Ja. Oké, okay. ik, ik wil nog even naar een ander aspect. Want dat is nu leuk. We hebben Dalian net laten vertellen hoe hij eh, eigenlijk met partnerships... Eh, onder zijn eigen portal dingen regelt. Jij hebt een, een uh, investeringsmaatschappij en uh, doet aan overnames en verkoop. Uh, is een vervolgstap niet in deze markt, in het participeren... dat je ook daar gaat reigen? Dat je inderdaad bedrijven aan elkaar koppelt? Uh, Jan Aalbers, de oudste beursgenoteerde uh, onderneming op dit moment, die doet, dat, die doet dat ook? Ja, we hebben dat in clusters gedaan. We ja. hebben vijf technische bedrijven aan elkaar gekoppeld. Mm -hmm. En vier, van, vier daarvan in één pand ondergebracht. En daar enorme besparingen gerealiseerd. Ja. We doen het ook in die dierensector... We hebben een aantal kleinere uh, um, dingen gedaan. Je moet uh, uiteindelijk toch kijken hoe je waarde kan creëren. Als mm -hmm. je de volle waarde aan, aan, de, aan de verkoper betaalt... Ja, dan, kan je, dan kom je nergens. Dus je moet toch uh, waarde creëren. Maar door... komt er een toekomst waarbij je zegt... Van nou, we verkopen eigenlijk niet meer. We, we, we houden alles. Als we wij zijn zeker niet een handelsbedrijf. Als wij mm. mooie, mooie bedrijven hebben die ze goed ontwikkelen... en een goed groei, groeiplan hebben op de lange termijn... dan wil ik ze misschien wel 20, 30 jaar houden. Mm. En mm. daar zijn die, die twee oude mannetjes in Omaha, Nebraska. Die het zo goed doen, die zijn daar een voorbeeld in. Als, als je een goed bedrijf hebt, heb je geen enkele reden om het om te, te verkopen. verkopen. Nou, precies. We gaan naar volgens mij naar het managementboek. Daar gaan we eens eventjes naar kijken. Want aangeschoven is zoals elke week. Micha Blokker, eindredacteur van dit programma, drie nieuwe verschillende managementboeken. Die bekijkt. Ze doet dat nog, ja, nog twee weken. De laatste: uh, het is een beetje een titanenstrijd. Misha, welke drie zijn het? Ja, allereerst Anton Kozijnse schreef de zeven feest van Verander Management. Echt zo'n titel waarvan je denkt: van nou, dat boek heb ik al zo'n zeven keer voorbij zien komen dit jaar. Titanenstrijd, Fred Vogelstein, over de rivaliteit tussen Apple en Google. Heb ik ook al veel over gelezen dit jaar. Mm. Deze week gekozen voor. Het geheim van groeikracht van René Savelberg. Hij hamert op het belang van standaardisatie. Veel horen kritiek op ondernemerschap in Nederland is van nou, we denken te klein. We durven niet. Uh, ja, aan schaalvergroting te doen. En uh, dan is de vraag, hoe moet je groeien? En hij zegt, standaardisatie. Zorg ervoor dat je gewoon dezelfde kwaliteit kan leveren. Uh, want snel, snel groeiende bedrijven, uh, die hebben standaardisatie nodig. Mm. Uh, en wat je ziet bij jonge ondernemers, is dat ze denken van... we gaan een uniek product op een unieke wijze produceren. Daar word je niet groot niet van. Doen. Daar groei je niet van. Gewoon ouder. Oude waarden, die zijn belangrijk. Precies. Groei, hoe heet het boek? Het geheim van Groeikracht van René Savelberg. Een uitgave van Heestek. Ja, we, gaan, we moeten het heel kort houden helaas. Want ja, we hebben heel weinig tijd. Aan het eind van de uitzending vraagt altijd... wat is het belangrijkste wat er maandag op de, op de rol staat. Maar er zal niet veel zijn. Heren, waar zien jullie het meest tegen op de komende dagen? Ik zie helemaal nergens tegen. Dat op, is mooi. Het een vrolijk feestdag. Ja. Daniel? Ik zie een klein beetje op tegen een concert... waar wij op maandag in Berlijn bij mijn ouders kerst vieren met de kinderen. En mm. waar zij met allerbeste bedoelingen een concert... ze wonen in Berlijn, ze horen het niet... hebben georganiseerd waar wij ook mee kunnen. En ik heb het gevoel dat het een beetje André jeu achter gaat worden. Oh, dus goed. ik hou me hart vast. Daarvoor gelukkig nog gezellig kerstmarktjes in Berlijn. En daar heb ik alles in. Dat is leuk. Dankjewel. Daniel Ropers van bob.com en Peter Paul de Vries van Value Aid.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 Van ochtends 9 tot half vier in de middag. Dat, ja. Totale paniek in een buitenwijk van Damaskus. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van 2013. Rekening houden met gevoelens, maar Zwarte Piet zegt het al, die is zwart. Daar kunnen we weinig aan veranderen. Het geluid van 2013 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zo, Lievert, wat zullen we deze vakantie eens doen? Nou, ik wil een mooie rondreis.